1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Opnieuw betogingen in Russische steden. Belager AZ-keeper Esteban donderdag voor de rechter. En schietpartij in Houten lijkt criminele afrekening. Het weer vanmiddag wolkenvelden. Ook zon, temperatuur 8 graden. Vanavond wisselend bewolkt en droog. Komen de nacht vanuit het westen regen. En morgen eerste kerstdag bewolking. Geleidelijk wel overal droog. En dan wordt het 8 tot 10 graden. Opnieuw betogingen in Moskou. De tienduizenden demonstranten eisen nieuwe verkiezingen. En een onderzoek naar de verlopen stembusgang van begin december. Correspondent Kiesia Hekster staat midden in de demonstratie. Kiesia, wat gebeurt er allemaal? Nou, er was de ene toespraak na nou, de andere. Mensen staan heel enthousiast mee te schreeuwen voor het ontslag van Poetin Voor het ontslag van de voorzitter... Commissie. Net was ook LFC Navalny aan het woord, de beroemde blogger, die net geleden werd opgepakt bij een soort geluidproces. En toen hij begon te spreken, toen uh, ja, hij heel goed in staat is om de menigte op te zweven. Dus uh, tegelijkertijd is hier nog steeds heel gezegd aan de gemoedelijke sfeer. En de mensen blijven nog steeds komen. En ik heb het idee dat het inmiddels toch wel echt net zo druk is... ...zo niet drukker dan twee weken geleden. De, bezoek, de betogers eisen gewoon nieuwe verkiezingen. Uh, Poetin uh, met VDF geven daar niet aan toe. Er zijn wel geruchten dat het hoofd van de kiescommissie zal terugtreden. Ja, klopt dat? En als dat zo is, is dat dan een overwinning voor de betogers? Als het zo zou zijn is het uh, grote overwinning van de voor de betrokken, want het is een van hun belangrijkste eisen. Hij staat natuurlijk symbool voor uh, de vervalsing van de verkiezingen als hoofd van de kiescommissie. Maar ik betwijfel echt of uh, die geruchten kloppen. Uh, hij is een uh, hele goede vriend van Vladimir Poetin. Het kan natuurlijk zo zijn dat hij geofferd wordt. Maar als ze uh, uh, toegang geven aan de uiterste van de conferenten... is dat natuurlijk tegelijkertijd ook heel erg gevaarlijk. Want je weet niet wat er dan verder gaat gebeuren. Dus uh, laten we afwachten wat er waar is van de geruchten van het uh, opstappen van meneer Turov. Um, is oud-Sovjet-leider Gorbachev ook bij de betoging? Oh ja, ik heb hem nog niet gezien en niet gehoord, maar ik sta ver van het podium af inmiddels omdat de telefoonverbindingen allemaal uitvallen omdat het zo uh, ongelooflijk druk is. Maar ik neem aan dat als uh, hij optreedt dat er hier dan wel uh, een uh, grote reactie zal zijn, maar ik kan het nu nog niet bevestigen. Is er veel politie op de been? Nee, er is voor zover ik kan zien eigenlijk heel weinig politie. Ik heb wel gehoord dat er 40 bussen oproepen politie klaarstaan bij het metrostation aan de andere kant om in te grijpen als dat nodig is. Maar voorlopig is het allemaal heel rustig en gemoedelijk en uh, laten we hopen dat het zo blijft. Dankjewel, Kiesja Hekste vanuit Moskou. Uh, niet alleen in Moskou wordt betoogd, ook in andere Russische steden zoals in Petersburg zijn mensen op de been. De man die woensdag AZ-keeper Esteban aanviel in de bekerwedstrijd tegen Ajax... wordt tot zeker donderdag vastgehouden. Zijn zaak wordt dan via een snelrechtprocedure behandeld. Het OM. Wij zien dat er op dit moment voldoende aanwijzingen zijn... om meneer aan te merken als verdachte van poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. En wij moeten behalve een sterke verdenking ook redenen hebben om iemand vast te zetten. En uh, die zien wij. Die reden is erin gelegen dat wij uh, een vrees voor herhaling van geweldsfeiten hebben. Ja, er zou dus kans zijn op herhaling. De 19-jarige Wesley wordt ook verdacht van het overtreden van zijn stadionverbod. Hij mag in ieder geval op speeldata van Ajax niet meer in de buurt van de arena komen... of het centrum van Amsterdam bezoeken. In Heerlen is ophef ontstaan over een filmpje... gemaakt door een buurtbewoner van winkelcentrum Het Loon. Te zien is hoe de medewerkers van het sloopbedrijf spullen meenemen uit een magazijn. Het winkelcentrum is al een paar weken dicht vanwege verzakking... en een aantal winkels is gesloopt. Paul het Lam van de Vereniging van Eigenaren van het Loon. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat magazijn hoorde niet bij deel dat moest worden afgebroken. Hebben die slopers nu dingen meegenomen die niet van hen waren? Nou, we moeten dan heel precies gaan kijken naar twee dingen. Dat is naar de precieze slooplijn en naar het precieze contract. De sloop, het, in het contract staat dat het te slopend gebied wordt begrensd door de zogenaamde sloopwand... Dat is een wand die tijdelijk geplaatst is om te voorkomen... dat er in het overblijvende deelstof stof en puin komt en dat soort zaken. Alles aan de binnenkant van die wand valt juridisch toe aan de sloopfirma. Dus alle artikelen die daar zijn, zijn van de sloper... om het maar huiselijk uit te drukken. Dit betreffende magazijn is weliswaar net op de lijn die is blijven staan... maar valt binnen die sloopwand... En dus zijn de eigendommen ook in dat magazijn... ook die schoenen van de sloper. Je ziet de slopers op dat filmpje eh, niet heimelijk spullen meenemen. Ze doen het alsof dat gewoon mag. Hè? Dat, wat u zegt, het valt binnen het contract. Als het allemaal zo is, dan lijkt het een heel onhandig contract. Hè? Nee, het is een contract wat erin eh, wil, juist wil voorkomen... Dat er, kijk, er is hier een hele bijzondere situatie gesloopt. Al het interieur was nog aanwezig. Dan zou je, als je deze bepaling niet zou hebben, bij, bij alle onderdelen die gesloopt worden een juridisch dispuut kunnen krijgen over beschadigingen, aansprakelijkheid en dat soort van zaken. Daarom is in één generiek artikel bepaald dat alles binnen dat sloopgebied toevalt aan de sloper. Want daarmee heb je dat opgelost. U zegt dus er is niks onwettigs aan de, aan de hand. De spullen Omdat zijn voor die slopers. Dat is hier niet zo wettigs aan de hand. Uh, u heeft winkeliers vanmorgen ingelicht. Uh, hoe, hoe hebben zij hierop gereageerd? Uh, daar heb ik toch geen. Had. We hebben ze uh, schriftelijk via een e-mail op de hoogte gesteld van het feit dat wij ons kunnen voorstellen dat deze beelden niet uh, plezierig zijn om te zien. Omdat die onmiddellijk de vraag zouden kunnen doen oproepen uh, hoe het met hun eigen spullen is in de, de rest van het winkelcentrum. U zegt dan, en, formeel juridisch is er niet veel aan de hand. Vindt u eigenlijk dat die slopers de spullen moeten teruggeven aan de, aan de winkelier? Nou ja, dan heb je het over de letter en over de geest... Uh, ik kan mij bij de geest voorstellen dat je er anders mee omgaat dan naar de letter. Wij hebben ons natuurlijk eerst en vooral te houden aan de letter van de overeenkomst. Paul van het Land van de Vereniging van Eigenaren van het Loon, dank u wel. Prins Philip, de man van de Britse koningin Elisabeth... heeft de medische ingreep naar zijn hartklachten goed doorstaan. Gisteren werd een stent geplaatst in zijn krantslagader om die ader open te houden. Prins Philip was met pijnklacht in zijn borst opgenomen in het ziekenhuis. Een woordvoerder van het Britse koningshuis verklaarde dat Philip de nacht goed is doorgekomen... En zojuist is koningin Elisabeth bij haar man op bezoek geweest. Hoe lang de 90-jarige prins nog in het ziekenhuis moet blijven, is niet bekend. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. In Houten heeft de politie de hele nacht onderzoek gedaan naar een schietpartij. Gisteravond werden twee mannen doodgeschoten op de parkeerplaats... bij het Van der Valk Hotel langs de A27 bij Houten. De politie heeft het personeel en de gasten gehoord als getuigen. Bernard Jens van de politie, goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebben de verhoren opgeleverd? Nou, wat we precies hebben opgeleverd, daar kan ik niet heel veel over zeggen. In ieder geval uh, proberen we wel op die manier, en samen met het spooronderzoek wat we hebben gedaan, wat duidelijkheid te krijgen wat er nou allemaal heeft plaatsgevonden. Uh, ik, wat wel duidelijk is geworden, is een van de slachtoffers, de identiteit daarvan. En dat is een 47-jarige meneer uit Wijk en Aalburg. En met de identiteit van het tweede slachtoffer zijn we nog bezig. Hebt u enig idee wat voor mensen dat zijn die zijn doodgeschoten? Nee, op dit moment niet. Uh, wij zijn echt nu op dit moment aan het kijken of we helder kunnen krijgen wie die mensen zijn, waar ze mee bezig waren. Ja, wat uiteindelijk de aanleiding is geweest voor het schietincident. Voor de hand ligt om te zeggen, dat is vast een afrekening in het criminele milieu. Ja, dat ligt misschien wel voor de hand. Maar ja, dat moet dan toch wel onderzocht worden of dat daadwerkelijk zo is. En op dit moment is het echt te vroeg om daar nog een, een zinnig antwoord op te geven. U heeft er nog geen aanknopingspunten voor? Nou ja, in ieder geval onvoldoende om dat zo al hard uh, mede te delen. Wij zijn heel druk bezig om te kijken hoe het zit. En uh, ja, daar, daar zijn we nog lang niet mee klaar. Heeft u een duidelijk beeld gekregen nu van de schietpartij? Nou, in ieder geval wel een beter beeld. Uh, de getuigen hebben ons het een en ander verteld. Het sporenonderzoek uh, heeft het een en ander opgeleverd. Ja, dat bij elkaar. hebben We wel een aardig idee wat er nou uh, gebeurd moet zijn. Maar nog niet helemaal. Dus ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen. Wat ik wel nog kan toevoegen is dat afgelopen nacht rond nu of drie, is een vluchtauto aangetroffen. Uh, die is uitgebrand en die is aangetroffen op de Eendrachtlaan in Utrecht. Uh, en die was voorzien van voor valse kentekenplaten. Er zijn geen daders gepakt? Nee, op dit moment nog niet. Zijn de bezoekers van het Van der Valk Hotel in gevaar geweest bij de schietpartij? Ja, dat is moeilijk op dit moment in te schatten. Uh, dan zou je echt helemaal helder moeten hebben hoe het precies gelopen is. Vind ik ook nog te vroeg om daar iets over te zeggen... Gelukkig is het wel zo. De mensen die afgelopen nacht hun auto moesten laten staan op het parkeerterrein... omdat de auto stond op, het, uh, op een plek die we nog moesten onderzoeken... Nou, dat is vrijgegeven. Al die mensen hebben hun auto weer mee op kunnen halen. Bernard Jens van de politie, dank u wel. De Hogeschool in Holland heeft twee tentamens van de opleiding rechten... in Rotterdam ongeldig verklaard. Dat komt omdat een docent de studenten twee keer dezelfde toets had laten maken. De studenten moeten nu opnieuw tentamen doen. En dat is dan echt een nieuwe toets. De hogeschool zegt de zaak erg hoog op te nemen. Tegen de docent worden disciplinaire maatregelen genomen. De twee tentamens zijn ongeldig verklaard door de examencommissie. Omdat we geen concessies doen aan de kwaliteit, zegt de school. Het gedogen bij in Holland is in alle opzichten voorbij. Aldus bestuursvoorzitter Doekle Terpstra. De Amerikaanse zakenman Donald Trump heeft de Republikeinse partij verlaten. De magnaat is teleurgesteld in de Republikeinse presidentskandidaten en gaat daarom onafhankelijk verder in de politiek. Volgens zijn woordvoerder overweegt Trump om volgend jaar als onafhankelijke kandidaat mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar waarschijnlijk is hij daarvoor te laat. Trump was eerder genoemd als presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij, maar zag daar toen vanaf. Hij wilde al zijn tijd stoppen in zijn tv-show The Apprentice, die nog tot mei volgend jaar loopt. Oud-VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn heeft zich uitgesproken voor aanpassingen van de hypotheekrenteaftrek. En daarmee is hij niet de eerste VVD'er. De kwestie ligt binnen zijn partij wel heel gevoelig. Het kabinet moet mogelijk fors extra bezuinigen. Maar premier Rutte wil erbij niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek. Eenhoorn vindt dat onverstandig, zei hij in tros Kamerbreed. Wat we nodig hebben is nu een algemeen beleid over de woningmarkt die helemaal op slot zit. En dat betekent dat je en naar de hypotheekrenteaftrek moet kijken... en je moet kijken naar dit soort maatregelen van het verkoop van huurwoningen... maar ook andere stimulansen. En ik, de... ik hoor u wel het H-woord noemen, de hypotheekrenteaftrek. Oh ja, ja. <lacht> het is bijna een der, vloek, maar der. u? Ja, ja nee, maar ik ben er helemaal niet bang voor. Dat soort dingen moet je gewoon uh, kunnen bespreken. Uh, gaat ik zit het niet gebeuren, ik zit niet... hoor. Nee, Rutte nee, zegt nog nee, deze vandaag het. in de Telegraaf... Nee, die hypotheekrenteaftrek gaat niet nee, gebeuren maar, dat in dat deze is heel periode. Goed. Rut, Rutte heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Het kabinet heeft zijn eigen, eigen verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat uh, er heel veel mensen in Nederland... Uh, niet zo bang zijn om uh, daar eens naar te kijken. U en... ook niet, als ik nee, u zo nee, hoor. Nee, u zijn... zegt hypotheekrenteaftrek, daar moet je, aan, aan, daar dus moet je over gaan praten. Daar moet je ook echt naar kijken. Maar ook weer niet als een Isoleerde maatregelen. Maar je moet een algemeen uh, beleid uh, erop richten. En inderdaad, het lijkt nu erg ad -hokkerig. Sport. Ton Lokhoff is de nieuwe trainer van VVV. Hij volgt Glenn de Boek op. die begin december opstapte bij de Eerdivisie-club uit Venlo. Lokhoff zat zonder werk. Zijn laatste club was Red Bull Salzburg. Daar was hij assistent van Huub Stevens. Lokhoff stapte op nadat Stevens werd ontslagen. In Nederland werkte hij als coach eerder voor NAC Breda en Excelsior. Hij legt uit waarom hij bij VVV aan de slag gaat. Een club die in de Heren divisie werkt, een club die, uh, ja, een, een, een historische club die natuurlijk al heel lang, heel lang bestaat, uh, een club die het moeilijk heeft gehad natuurlijk in de eerste helft van de competitie, maar waarin ik wel uh, dingen zie met spelers waarvan ik denk, van, ja, die moeten toch iets hoger kunnen spelen als waar ze nu zijn. En, en de boodschap van hun kan dus ook heel duidelijk. En, en, en ik had ook niet anders verwacht. Ja, de, de grootste taak is natuurlijk om, om te zorgen dat VVV volgend jaar weer, uh, weer in de Eredivisie speelt. Er valt een hoop te winnen voor Ton Lokhoff, de nieuwe trainer van VVV. De ploeg staat nu één na laatste in de Eredivisie. Sometimes. Nog één keer de hoofdpunten van deze uitzending. Tienduizenden mensen de straat op in Rusland. Opnieuw een demonstratie tegen de fraude bij de parlementsverkiezingen. De belager van AZ-doelman Esteban komt donderdag voor de rechter. Hij blijft tot die tijd vastzitten. En de Britse prins Philip blijft voorlopig in het ziekenhuis. Artsen plaatsten een stand dat die pijnklachten in de borst kreeg. Zee. Dit was het uitgebreide nr journaal Zo dadelijk trots in bedrijf. Hé, hey, lieverd met mij. Ik hoor net wat die universiteit, waar Raffi zo van droomt, ons gaat kosten. Zullen we straks maar eens even gaan zoeken naar een hele goede spaarrente? SNS Bank geeft je nu een bijzonder hoge spaarrente.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 In profiel in het oog van de orkaan blikt Max terug met betrokkenen en Bonnie zelf. Ik, ik, ik, ik dronk omdat ik het lekker vond. Donderdag 29 december om tien voor half negen bij Max op Nederland 2. Van 26 december tot en met 1 januari is de KNSB schaatsweek. Topwedstrijden en zelfschaatsen. Bekijk het programma op schaatsen.nl. Maak het mee en doe mee. Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Bas van Werven. Goedemiddag, welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland met uiteraard ondernemers. Vandaag de meest succesvolle theaterproducent van 2011. De marktleider in postbezorgde online wenstkaarten. Een reportage over kerstpakketten voor en door ZZP'ers. En we besluiten het ons bedrijf vandaag met de zelfbenoemde kalkoenkoning van Nederland. Maar we beginnen met het weekoverzicht. De Partij van Arbeid heeft deze week de begroting volksgezondheid verworpen. De partij kan zich niet goed vinden in de plannen voor verdergaande marktwerking in de zorg. Aysel Erdoubak, moet ik zeggen, directeur van de Amsterdamse Slotervaartziekenhuizen, geeft haar heldere visie op marktwerking. Als ik het heb over marktwerking dan zeg ik eigenlijk uh, gaan we dan eindelijk af van het systeem waarbij je dacht dat de patiënt jou nodig had... En uh, je gaat je realiseren dat jij die patiënt nodig hebt... omdat nou. jouw inkomen afhankelijk daarvan is. En als je inkomen ervan afhangt, dan zet je er best een tandje extra bij. Want werkende gezondheidszorg, dat doe je nou niet... voor het warme gevoel dat je erbij krijgt. De beloningsstructuur in de, in de zorg, zowel bij directies als van specialisten zo. dan praten we dus echt over immens hoge uh, lonen. Ja. En die liggen ver boven de uh, balken en de norm. Ja. Dus ja, om nou te zeggen dat we het allemaal doen voor de liefde, nee... En dan laten we even luisteren naar wat schrikbarende cijfers. Er is een uh, liquiditeitstekort van een miljoen, een schuldenpositie van uh, 4,2 miljoen... en een begrotingstekort van 6 ton. Uh, dat zijn geen kinderachtige cijfers, daar zijn we erg van geschrokken. Nee, de trieste jaarcijfers van Saab zijn nog erger. Dit is de financiële stand van zaken van het Groninger Museum. Daar worden we niet vrolijk van en daarom even een hartverwarmende kerstgoed vanuit zuidelijke gelegen gebieden nou zorgen dat we toch elkaar vasthouden... en elkaar positief stimuleren in de zin van... Uh, we gaan er nog steeds voor. Zegt de burgemeester van de gemeente Borstelen... zwaar teleurgesteld nu de bouw van de tweede kerncentrale... op losse schroeven staat... omdat het de energiebedrijf Delta zich terugtrekt. Het bouwen van een kerncentrale is voor de gemeente Borstelen... is voor de provincie Zeeland economisch gezien een enorme boost. Het is jammer dat die kans drijft voorbij te gaan. En we eindigen met starters... want er zijn dit jaar zo'n 125.000 nieuwe ondernemers bijgekomen. Natuurlijk allemaal op jacht... Naar startkapitaal. Maar volgens deze investeerder hoeven ze zich geen zorgen te maken. Ook in 2012 verwachten we dat er uh, nog steeds uh, krediet zal zijn voor die ondernemers. Maar het zal misschien wel iets moeilijker worden. Uh, dus het zal zaak zijn als je ondernemer bent om je zaken beter voor elkaar te hebben dan in het verleden. Precies, geen garanties voor de toekomst. Ook hier niet. En zo meteen praat ik met de meest succesvolle theaterproducent van 2011... Fred Boot. En zo klinkt zijn creatie. Soldaat van Oranje, de musical. Grensverleggend muziektheater in het grootste decor ooit gebouwd. Na één jaar uitverkochte zalen. Nu verlengd tot en met april. Als musical producent debuteren met een megaproductie. die 8 miljoen euro kost. en vanaf de première elke avond is uitverkocht. Inmiddels zijn we ruim een jaar en 400.000 bezoekers verder. Hoorden we net al dat de hele zaak is verlengd tot april. En dat kwam allemaal uit de koken van Fred Boot. producent van de Musical Soldaat van Oranje. Meneer Boot, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we gaan zo uitgebreid met u praten. maar voordat ik met u over uw succesverhaal, verhaal, soldaat voor je praat. Eerst vier vragen doen we elke week met onze eerste gast. En, en dat ben u vandaag dus. Vier vragen. vier vragen. Van welke andere theaterproductie, meneer Boot, had u de producent willen zijn? Oh, dat is een goeie. Um, van de afgelopen jaren die hier in Nederland gemaakt zijn... vond ik Siske de Rat zeer geslaagd. Met name, uh, ik zou sowieso alleen bij voorkeur uh, uh, oorspronkelijke producties willen maken. Uh, ik baseer mijn eigen producties graag op, op geschiedenis... Uh, en op, op, op echte, echte verhalen. Ja. En uh, dat mag ook literatuur zijn. En ik heb Siske altijd een geweldig boek Mooi. gevonden. Ook. Dus da daar had ik wel bij betrokken willen zijn. Waar ligt u s'nachts wakker van? Um, wat de opvolger zou moeten worden, <laughs> van Soldaat van Wat was uw grootste blunder tot nu toe? Uw blunder. Um, dat, dat was niet mijn blunder, maar uh, dat we een prachtige Dakota hadden voor onze voorstelling. En dat die uh, de oorlog heeft overleefd. Hmm. en niet de A44. Dakota, de A44, de A44 uh, <laughs> niet heeft overleefd. Nee, precies. Uh. Waardoor ik vast stond s'nachts op weg naar mijn uh, toename. werk. werkelijk? Daar gaan we het zo over hebben natuurlijk. <laughs> Waar heeft u tot nu toe het meeste geld mee verdiend? In mijn leven? Ja, uh, nou met, met de business, Ik, die u ik, ho ik, ik hoop dat dat uh, dit gaat worden. Ik verwacht ook dat dat dit gaat worden, soldaat van Oranje. Oké, okay, vier vragen aan Fred Boot. Meneer Boot, dank u wel. Ja, Even in kort, Soldaat van Oranje. Wie kent het niet, zou ik eigenlijk willen zeggen. Het verhaal van Erik Haasel vroelsema Een van de grootste verzetshelden uit onze vaderlandse geschiedenis... in de Tweede Wereldoorlog allerlei dingen deed. Een heel spannend uh, verhaal, wat hij zelf al meerdere malen heeft opgeschreven. boek, wat hij schreef in eerste instantie in 77. verfilmd door uh, Paul Verhoef met Rutger Hauer in de Hoofdrol. Kennen we allemaal. Nou was u, heb ik me laten vertellen, in 1993 op Times Square in, uh, uh, in New York... en zag 900 reclames voor musicals. En toen dacht u... Daar moet soldaat voor aan je tussen staan. Klopt ja, dat? Dat klopt ongeveer. Mm -hmm. um, het was inderdaad een redelijk megalomane gedachten. <laughs> um, ik, ik werkte in die tijd voor Job van de Ende theaterproducties mm -hmm. als, als, als persvoorlichter en, en, en marketingmedewerker. Ja. En mocht in de tijd van Cyrano The Musical, uh, de, de New York versie, mm -hmm. uh, een, een maand in New York werken. Ja. En we hadden daar première gehad. Uh, uh, en dat was een, op zich een prachtige avond geweest, maar de recensies vielen erg tegen. En de ochtend daarop uh, was ik onderweg uh, naar het reclamebureau met wie we werkten. Uh, om in, in samenwerking met onder andere Robin de Levita, met wie ik ook nu weer samenwerk. Mm -hmm. En met, met, met Joop van Den zelf uh, um, te gaan praten over hoe we dan uh, die voorstelling daar zouden... Gaan redden. Ja. En ik liep over Times Square en zag ons grote billboard van Cyr Cyrano de musical hangen. En toen dacht ik inderdaad, wat zou hier nou wel werken bij die chauvinistische en toch zeer patriotistische Amerikanen? Mm -hmm. En toen dacht ik inderdaad, Megalomaan Soldier of Orange, de musical. Ja. Is dat en, uiteindelijk het doel? En, en dat is eigenlijk wel de eerste keer mm -hmm. dat ik er uh, dat, dat ik op dat idee kwam. Ja. En ik weet niet okay. of het natuurlijk ja, is dat stiekem ook wel het, het doel. Ja. Uh, maar wel. Dat is ver weg en dat is toekomstmuziek, muziek. Maar ik zeg ook al door van het hele project is begonnen met een ja. wens en met een droom. Ja. Dus waarom zou dit ook niet lukken? Ja. Het is toch wel een opmerkelijke carrière swing. Hè? Van PR-medewerker, marketingman, het kunstje afkijken. En dan, wanneer besluit je om dan weg te gaan bij Van der Ende en te zeggen... ik ga het zelf doen? Dat doe je niet. Van de ene, op de ene, dag, de ene dag op de andere heb ik al. Nee, daar heb ik heel lang over nagedacht. Want als je werkt in dat bedrijf, dan kan je dat ook alleen maar doen... als je er uh, helemaal 100% voor ja. gaat en je hart geeft aan, uh, aan, ja. aan, aan het bedrijf. En geleerd van de goede wat dat betreft. Joop van den Ende, want die doet het ook, hè? Um, Schouders eronder en ja, gaan. Nou, ja, ja, dat is... Uh, ja, dat je merkt heel erg dat als je verder wil komen in dat bedrijf... dat het ook echt alleen maar leuk is. Als je dat... mm -hmm. Anders is het ook niet leuk om daar te werken. Nee. Dus je moet, je moet al die schouders eronder uh, duwen en, en met elkaar. En je vindt ook heel gauw de gelijkgestemde. En dat maakt ook dat ja. je je sociaal leven volledig verhuist naar, naar dat bedrijf. En daar heb ik absoluut heel veel geleerd. Maar na acht jaar dacht ik van... ja, als ik zo hard kan werken voor een baas... Mm. Waarom zou ik dat niet voor mezelf gaan doen? Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn vader heeft het bedrijf van zijn vader overgenomen. Mijn broer zit er daar weer in. Dus het bloed koopt toch een beetje waar niet gaan. Precies. Maar je moet een bedrijf beginnen letterlijk een bedrijf waarvan je wel de ins en outs kent, maar waarbij je de hele infrastructuur moet gaan bouwen, 8 miljoen euro moet investeren, ja, maar, maar en dan met een megalomaan idee draaien het ja, maar podium, zat wel alles erop en ja, Maar er zat wel een hele periode tussen. Ja. Ik, toen ik wegging, ik ben na 8 na jaar bij Van der Ende weggegaan, en dat was in 1999. Mm -hmm. Toen ben ik een uh, agentschap voor acteurs en actrices begonnen, oh, Montecatini oh, Management. Oh. Dat heb ik samen met een, een jurist gedaan die ook uh, bij Van der Ende werkte, met mm -hmm. Daniel Koefoet. En dat, hebben, dat bestaat ook nog steeds. Ik, ik heb Soldaat ook uiteindelijk vanuit dat bedrijf opgezet. Ja. Dus mijn partners die zitten ook in Soldaat van Oranje. Mm -hmm. Dus ik was al wel gewend om te ondernemen. En um, bij Soldaat van, to, toen kwam Soldaat van Oranje als het ware voorbij. Of de kans om het te, daadwerkelijk te gaan produceren. Uh, ik, uh, ik, ik kon via een toevallige ontmoeting uh, met Erik Hazelhoff in gesprek komen. Uh, hij leefde gelukkig nog. Dus ik heb ja. ook echt de rechten met hem getekend uh, in, in, in 2004. Dus elf jaar nadat het idee er was, uh, tekenden we de rechten. Ja. En toen heb ik tegen mijn partners gezegd... jongens, um, ik moet hier nu ook op gaan focussen. Dus ik zal het agentschap wat moeten gaan laten rusten. Ja. En uh, uiteindelijk in 2005 een investeerder gevonden in Alex Mulder... Uh, die met zijn investeringsmaatschappij Amerborg uh, veel al aan kunst deed. Hij is ook met de man die achter USG piept. Hij deed, is de toch? man achter USG, ja. ja. ja. En die um... gelooft u op uw blauwe ogen? Je moet inderdaad wel iemand vinden ja. die zegt... joh, hier heb je 8 miljoen. Doe nou, er wat leuks mee. Ja, nou, daartoe, hij gaf niet meteen 8 miljoen. Hoor. <laughs> nee, uh, daar is die ondernemer natuurlijk uh, uh. genoeg voor. Nee, uh, we, zijn, we zijn begonnen uh, om hem het idee te vertellen. Ja. En uh, ook de motivatie waarom ik het heel graag wilde maken. En dat had heel veel te maken met de herinnering levend houden. De geschiedenis door kunnen vertellen. Uh, om ook de, de, de nieuwe generatie... Uh, daarover te kunnen vertellen. Ik geef dan altijd het voorbeeld... dat mijn ouders zijn nu 83 Ik heb twee kinderen. Een zoon, Len van tien. En mijn mm -hmm. dochter, Jip van 8, Die... Uh, um, uh, die ik ook dat verhaal wil vertellen. Maar niet zozeer het verhaal van Haasloff. Maar wel uh, wat je eigen gezin heeft meegemaakt in de oorlog. Dus het gaat me. Eigenlijk wil ik een aanleiding geven om de gezinsverhalen ook levend te houden. En daarin is het dan anders dan, dan het boek of, uh, ja, of film? Ja, nou, dat de, is een duidelijk. Duidelijke maar de, je volgt wel het, het verhaal dat van. Dat volgt uh, uiteraard volgt, het verhaal van, ja. van Erik Haasloff. Maar dat is dan ja. dus een aanleiding ook om thuis over, over die periode te ja, kunnen ja, praten. Oké. Dus eigenlijk de oorlog van macroniveau naar microniveau proberen te vertalen. door te vertellen wat. Dat soort jongens. Want ze waren 1,22, de Hazelhof en, en zijn kornuiten. En ze maakten dat soort grote keuzes. Dat soort he, levens... Ja, ingrijpende uh, keuzes. Ja, ja. precies. Ja. En uh, nou, dus dat, dat maakte het wel heel interessant. Ja. Hoe, want het is ook nog een ander verhaal. He. Er is een overhitte, oververhitte musicalmarkt. Er wordt veel bedacht. Ja. He, er zijn een paar grote concurrenten. Het gekke is dat iedereen die ik vraag weet je wie Soldaat van Oranje maakt? Die zegt ja, dat zal Van de Ende wel doen. Of, Absoluut, of ja. dan is nummer twee al Albert Verlinde. Maar Fred Boots zat nog niet op de kaart. Nee. Nee, nee dat is, ik weet ook niet of ik dat... Dat vind ik ook niet heel belangrijk. Nee. Uh, ik vind het veel belangrijker dat mensen weten... Uh, dat Soldaat van Oranje er is. Mm -hmm. En dat ze weten waar ze naartoe moeten om het te zien. Ja. Dan, uh, de, dan de, er, de persoon erachter. En uh, als ik uh, publiciteit doe... En uiteraard word ik wel eens gevraagd. Ik zit ook hier. Ja. Dan uh, vind ik het belangrijker om mijn verhaal... en mijn motivatie erover te vertellen... Ja. dan te vertellen... Uh, wie ik ben. Ja, maar wij willen toch, die ik wel weten... want dit is een ondernemersprogramma. Eh, we gaan even terug nog naar Alex Mulder. Ja, je komt er binnen, we. je overtuigt hem. 8 miljoen euro ja, wil je dus, dan dus, los dus, dus, wat, wat, Hoe doe je dat? Nou, wat Alex dus zei nadat ik hem had overtuigd... van, van het belang van, van, mm -hmm. van, van het verhaal... daar was hij het helemaal mee eens. Toen heeft Alex ons uh, in, in eerste instantie... Een, een, een ontwikkelingsbudget gegeven... van maar liefst 3 ton. Dat was niet gering natuurlijk. Uh, Alex noemt dat van zich afrekenen. Uh, mm -hmm. dus dat, of, of het is weg en als ja. het ooit terugkomt is het mooi. Dus en hij, zo ja, investeert hij ook. Ja, ja, precies. Ja, dus hij investeert ook Kijk maar op, wat van, je doet. Van, vind ik de mensen leuk? Mm -hmm. Dat is de eerste motivatie. Vind ja. ik het idee leuk waar ze mee komen? En pas ja. dan gaat het ooit renderen. Ja. Dus dat is een hele aparte manier ook van, van, van investeren. Maar mm -hmm. ja, in dit geval uh, werkt het. En toen zijn we, heb ik een schrijver gezocht, uh, Edwin de Vries... Uh, waar ik, ik heb met A meerdere mensen gesproken, maar met Edwin uh, die voelde wat ik wilde. En mm -hmm. ik, ik wilde een ik wilde geen, niet een heel kritisch verhaal maken. Ik, ik wilde een verhaal maken waarin we ook trots op ons land kunnen zijn. Ik zeg altijd, ik vind het zo jammer dat Rita Verdonk. Die Decreet ge geclaimd heeft. Want dan nou kan je nooit meer zeggen dat je trots op <lacht> Nederland bent. Maar dat mag je toch echt in die tijd geweest zijn. Mm. En uh, dat, probeer, dat gevoel probeer ik wel over te brengen. En ja. dat je met hoop het theater ver verlaat. Edwin begreep dat als geen ander. En dat was een ontzettend prettige schrijver. En het is het nog steeds. Want hij is nog steeds heel betrokken. Hij speelt zelfs af en toe mee. Uh, om mee te gaan werken. Dus wij zijn toen uh, synopsissen gaan maken. Ja. En de eerste versies van het script. We hebben ja. twee Amerikanen erbij gehaald. Voor de, voor de lyrics en voor de, voor de muziek. En uh, op een gegeven moment zaten we in versie 8, die hebben we aan Alex gepresenteerd en mm -hmm. aan, aan zijn, mede-, zijn, zijn collega's, uh, Michel Vrolijk en talloze anderen uh, uit zijn omgeving. Mm. In het M-Lab, uh, in, in, in een van Joopsen uh, uh, stichtingen eigenlijk. Ja. Uh, hartstikke fijn, fijn theater om dat te presenteren. Ja. En toen zei uh, Alex Mulder, weet je wat, we gaan het doen. Kijk al, en, en toen zei, dan kwam dan er eerst doen. een handtekening onder die, uh, die, die, die, die, al die ja. miljoenen. Ja. En dat is wat, wat, wat je net aan het begin zei. Dat was wel even raar, want ja. dan heb je een, je hebt een prachtige begroting. En ja. op dat moment waren we, had ik een oude collega van Van der Ende, Edgar Laanmaker, uh, erbij gehaald als controller ja. en als uitvoerend producent. En ik had uh, uh, een, via Alex Mulde uh, uh, een, een, een assistentcollega gekregen, Alike Lutgart. Dus we waren met z'n drieën. Ja. Dat was het. Ja. En een, dus een, goed plan, een goed plan en een budget. Budget en drie <laughs> ja. mensen. En uh, uh, maar hadden zo... jullie al nagedacht over locatie? En, uh... Nee, da da daar waren we wel mee bezig, al zeker. Dat was toen in, inderdaad in 2008 dat we toen het budget getekend hebben. Hmm. En toen was ik al heel erg uh, ook bezig om na te denken over... Uh, uh, ik, ik wou een oude kazerne of inderdaad ja, ja, een precies. oude luchtmachtbasis. En via, via, eigenlijk via de herdenking van uh, uh, Erik Hazelhoff... Hmm. Uh, kwamen we terecht uh, bij uh, de toenmalige staatssecretaris Dirk de Vries... Ja. En die liet, via hem hebben we toen Valkenburg gevonden. Uh, dan hadden we het net al even over de A44. Die Dakota die daar vlak voordat jullie begonnen... met, de, met, het, met, het, met het echt met draaien van de productie... vast kwam te zitten op een brug. S morgens heel vroeg. Ik was op weg naar Amsterdam naar mijn ja. werk. Ik dacht, wat steekt daar nou uit? Inderdaad half daar in een, in een brug zat hij vast. Heel, ja, achteraf gezien heel zielig natuurlijk... dat het, dat het beest kapot ging. Ja. Uh, maar wel de allermooiste free die je kan krijgen... in de aanloop ja, naar het, een ja. musical, hè? Ja, het, dat, was, dat was... het. Kan ik niet ontkennen, dat zal ik ook niet. <laughs> maar op een moment dat ik daar... Ik had uiteraard vanaf één uur s'nachts contact... met mijn met, met voorlichter en met mensen van de techniek. en Ik kom daar aan om zes uur s morgens uiteindelijk. Ja. Toen was uh, het, het beestje afgeleverd. Ja. En um, het was echt een droevig vogeltje wat daar lag. Ja. Dat en schrok benieuwd, ook he? heel erg. Ja. En toen was er een collega van jullie van het Radio 1 Journaal... was er als eerste bij en daarna kwam het televisiejournaal erbij. Toen kwam RTL nieuws erbij. En toen werd ik heel langzaam wakker dat ik dacht van oh, geen kans. Dit is wel ook een, waarschijnlijk een ommekeer in ja. dat mensen opeens weten... dat er een nieuwe voorstelling aan gaat ja. komen. En ja. dat is ook da daadwerkelijk gebleken. Want ja. het publiek wacht steeds langer om kaartjes te kopen. Ja. En uh, uh, dat ging toen opeens uh, de goede kant op. Crescendo, precies. Ja. Ja. Nu zijn we, nu zijn we uh, een eind verder. Uh, geprolongeerd is de hele, de hele toestand. Uh, Hoe lang je, kan je nog prologeren? Want nu tot 3 april? of Tot, tot april. eind april, ja. tot eind april. Ja. Ja. En dan? Als het nou, nou goed wij, loopt en het blijft uitverkocht... gewoon lekker door? Dan gaan we lekker door. We, we beslissen ja. elke keer om de drie maanden ongeveer... Ja. Of we door kunnen. Ja. En ben je uit de kosten inmiddels? Is Alex Mulder helemaal terugbetaald? We zijn, we gaan goed. We, zijn, we liggen op koers. Lekker op koers. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, het wanneer? Komt goed. En wanneer staat hij op Times Square? Soldier Orange. Uh, hij gaat zeker niet op Times Square staan. De, de, de, de, de, de reclame hopelijk wel. Maar uh, we, we gaan. We zijn wel aan het praten met. Mm -hmm. Kijken of er mogelijkheden zijn. Ja. Maar ook daar zouden we de locatie theater van willen maken. Maar jullie hebben wel de, de, de, de belangstelling vanuit Amerika. Want iedereen kwam ook kijken naar de draaiende ja. de draaiende, uh, echt draaiende, theater. Hè, wat om het decor ja, heen draait. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Dat, dat was op het moment, in eind 2008 ging ik met, met Robin de Levita die locatie kijken. Want ja. dat was ook het moment dat we dus inderdaad met z'n drieën waren. En vanuit die projectgedreven organisatie langzaam een bedrijf mm -hmm. moesten bouwen. Ja. Toen had ik inderdaad de rechten, het geld, een locatie, een script... Ja. maar nog niet de capaciteiten. Dus vanaf dat moment ben ik alleen maar mensen... die beter, slimmer, leuker, grappiger ervaren waren dan ik. En daar was Robin er zeker een van. En uh, ik heb gezegd, Robin, je moet echt komen helpen. Ik heb alles, maar ik heb jouw uh, jou, jou capaciteiten nodig... om dit voor elkaar te krijgen. Toen liet ik hem, kwamen we voor het eerst in die hangar samen... Dat was ook mijn eerste keer. En daar uh, zeiden we, hoe gaan we dan spelen? En ja. toen zei Robin, zou het een idee zijn om het publiek in het midden te zetten? En de decor's eromheen. En vanaf dat moment is het, is dat gewoon zijn we het ja. gewoon maar gaan doen. Even de laatste vragen. Jo van Ende is hier gekomen. Hebben jullie nog contact? goed contact? Ja, we hebben op zich een oké okay contact als we elkaar tegenkomen. Dat ja. is prima. Um, zowel Robin als ik uh, kwamen hem ook bij de musical awards... Uh, in zijn theater in mm -hmm. Lamar tegen allebei toevallig op toilet. En toen heeft Joop ons beide toegezegd te komen. Ja. Hij, heeft, uh, de, hij is nog niet geweest. Hij oh, kan geen kaartje meer krijgen waarschijnlijk. Nee, ja, maar hij, mag, <laughs> hij mag altijd bellen, dat weet hij. Uh, zijn collega's allemaal wel. Ook de International ja. Management Board van mm. Stage Entertainment... is recent geweest, wat we echt superleuk vonden. Mm. Die we ook rondgeven. Nee, alleen alleen onze, oude, onze oude baas moet nog, moet nog een keer kopen. Ja. Het zou leuk zijn. Fred Bout. Producent van de musical Soldaat van Oranje. Te zien nog steeds in het theater Hangaren op Vliegveld. Valkenburg sowieso tot eind april. Hartelijk dank voor de komst. Uh, nog geen kerstvakantie. Want nog even terug naar een busbournion voor 70 man. Ja. Want de hele crew krijgt te eten he, vanavond. Ja, ja, ja. Eigen handen klaargemaakt. gisteren klaargemaakt. Hmm. heb ik, uh, ik geloof 14 <laughs> kilo stoofvlees, 2 kilo spekjes. Uh, 12 flessen goede bourgogne. Door, uh, in, in, in, in 5 grote crusetpannen. Gezellig. We ja, <laughs> zit er nu in het autootje. Die rijdt ik zo naar Valkenburg. En dan gaan we met de hele voor de cast en de crew. Gaan we koken. Dank, dank voor je komst. Graag gedaan. dank. Meer informatie over deze uitzending. Check trons in Ja, Ondanks de opkomst van de digitale kerst- en nieuwjaarskaarten... wordt deze decembermaand ook nog eens 150 miljoen echte wenskaarten... gewoon via de post. Post.nl verstuurd. Het Nederlands bedrijf Greets die eet van twee walletjes... want bij hen kun je een online een wenskaart ontwerpen. En die vervolgens gewoon per reguliere post... toesturen naar iedereen in Nederland of te buiten. Steeds meer mensen kiezen voor die optie. Dit jaar is Greets namelijk voor eh, eerst sinds de start in 2004 winstgevend. Dus we hebben hier een hele blije directeur. De bedenker en de eigenaar van Greets aan tafel, Johan van Vilpen. Meneer van Vilpen, goeiemiddag. Goedemiddag Bas. Ja, Voor eh, mensen die Greets niet kennen, hoe werkt dat? Zelf ontwerpen? Is dat heel moeilijk? Nee, dat is echt extreem eenvoudig. Je gaat naar greets.nl, je kiest daar een kaart die je mooi vindt... of je pakt een paar foto's van jezelf. Je schrijft een mooie tekst op de binnenkant. Uh, zet er één adres op. Of zeg van, hé, hey, ik wil deze kaart naar meerdere adressen versturen. En in een aantal minuten tijd uh, heb jij uh, één of meerdere, meerdere fysieke kaarten verstuurd. Want wij gaan ze vervolgens printen, in een envelop stoppen. Een postzegel erop. En de volgende dag ligt hij op de deurmat, Wordt hij verstuurd. Uh, Jullie ja. houden dus ook databestanden van, van mensen aan, neem ik aan. Van de mensen die je dingen verstuurt. Alleen als mensen dat vragen om ja. uh, hun kalender en hun adresboek bij te houden, dan doen wij dat. Oké, okay. ja. voor hoeveel klanten doe je dat, voor vaste klanten? Dat doen we voor bijna een miljoen klanten in Goedemorgen, ja, dat is echt heel erg veel. En je beheert dan hun, wat ik vind het interessante van het businessmodel, hun uh, adresgegevens, dus hun eigen adresboek. Dus ook ik kan daar bij jullie in het bestand staan. Ja, maar klopt. Als iemand mij ooit een card gestuurd heeft. Ja. Is dat niet privacygevoelig? Uh, ja, dat is uiteraard privacygevoelig. Ja. En daar uh, zijn we ook heel erg zuinig op. Ja, het is niet zo Want dat ja, wij zo... beseffen ons heel goed dat we... Weet je, we kunnen daar één keer een fout mee maken, maar hmm. daarna is de business natuurlijk uh, weg. Want er worden veel bestandjes verkocht hè? of gekocht tegenwoordig. Jullie doen dat niet aan, dat soort bestanden. Nee, niet, dat in de e-commerce wereld, hmm. um, he, waar het gaat om transactiebased based uh, internet business, ja. nee, daar uh, komt dat uh, komt dat. Daar komt het niet voor. voor. Oké. Okay. Wat kost een kaartje als ik een wenskaart verstuur bij jullie? Uh, nou, nou beginnen met één. Vanaf, vanaf <laughs> 99 cent, dan hmm. heb je gewoon een mooie aanzichtkaart um, uh, die jij zelf vormgeeft met een, uh, een postzegel erop. Je moet die postzegel zullen dan natuurlijk nog wel betalen, maar dat is gewoon net zoals je dat koopt in de ja. uh, of als je hem verstuurt via de via het traditionele kanaal. Ja, maar check uh, de kaart uh, tot, zelf kost 99 cent tot. Uh, nou als je, er een, uh, je kan er bij Greed zelfs een, uh, je kan een hele grote kaart versturen, dan kan je een geluid aan toevoegen. En niet alleen een, een standaard geluidje van ons, maar je kan zelfs zeggen, hé hey, ik pak mijn telefoon en ik wil niet alleen iets, schrijven, iets <laughs> schrijven aan iemand, maar wil, ik, ik wil zelfs iets zingen of, of echt, echt, iets, echt iets moois, dan <laughs> komt, dat, komt dat bij ons. Ja. Komt dat aan. Als je dat voor zes uur doet, dan branden wij hem nog in een chip en dan plakken we dat in een kaart en dat is allemaal, allemaal echt handwerk, een soort van ambacht. Ja. Uh, en als je dat dus voor zes uur doet licht dat ding met, die, met geluid en al de volgende dag op de deurmat. En, en zo'n kaart kost, kost dan, yeah. dan 7,95. Goedemorgen. Nou, daar mag je niet zoveel van zeggen, denk ik. Nee, maar dan kan je, je, kan je, je kan je vrienden en familieleden vermoeien met je eigen badkamergeluid natuurlijk. Hè? Ja, maar je eigen gezang. dat is juist het mooie ja. aan een wenskaart. Je vermoeit mensen er niet mee. Nee, dat is waar. Wat verdien jullie? Wat verdien je er? Hè? Sorry. ik kan ze ook, ook uitschelden. Je kan zo. Je en dan krijg je een uiteraard, dat kan. Maar dat is nou precies waar een wenskaart zich niet zo, veel, niet zo goed voor leent. Een wenskaart is eigenlijk altijd een stukje emotie. Ik hou van je klinkt een beetje zwaar. Maar het is eigenlijk altijd of je het nou aan een collega, aan een vriend of aan, een, of, aan je, of aan je geliefde. Het is eigenlijk altijd een soort van: ik denk aan je, ik ben betrokken. Uh, weet je, ik wil je echt iets uh, even. Even uit, uit ik, mijn hart zeggen. Ik, ik, ik zie Fred Boots, zie, zie ik denken. Ik ga erin in Joop, stuur Joop van Denne Woon. Ik kom hier nou eens langs. Nou, dat is wel grappig. Ja, ik zat net te denken, je, Fred. Eigenlijk zitten wij in dezelfde business. We verkopen kaartjes. Ja, we verkopen dat kaartjes. Is, ja. Dat is waar. Ja, ja. Je kan ook een stukje van Rogier van Otterwo ja. erin plakken. Die ja, muziek. ja, dat ja, is een starttune is wel mooi. Maar even, we hadden het over businessmodel. Wat verdien je eraan? Uh, ja. Wij verdienen per kaart een paar dubbeltjes, maar ja. gelukkig verkopen we inmiddels heel veel kaart. Ja, en post.nl, heel blij met jullie. Heb je daar, neem ik aan, ook deals mee met, met, met, de, met de grote leverancier, de je distributeur eigenlijk? Want dat zijn ze. Nou, kijk, het is natuurlijk wel zo dat uh, post NL nog steeds een monopoliepositie heeft in mm. uh, de Nederlandse nee, uh, postmarkt kan... 0 tot 50 gram. Precies. 0 tot 50 gram. Uh, dus daar zit het, zit het leeuwendeel van, uh, van, van, van, van ja. ons volume. Ja. Uh, natuurlijk hebben we wel een aantal afspraken met hun. Mm. Uh, zodanig dat uh, zij, zij proberen op sommige momenten ook wel onze business te ondersteunen. Mm. Uh, maar dan gaat het met name om kwaliteit dus uh, uh, uh, controleren wat de overkomstduur is van, ja. uh, van uh, onze kaarten. Mm. Uh, Helpen met het formaat uh, controleren wat de, wat de kwaliteit is, etc. Ja. Hoe ziet je concurrentie eruit in Nederland? Nou, eigenlijk zijn dat twee partijen. Eentje noemde je net al: uh, dat is Post.nl, uh, ja. die doen iets, uh, iets soortgelijks. Ja. Um, uh, en daarnaast uh, Hallmark, en daarna uh, een hele hoop uh, kleinere partijen. Kleine partijen, jullie hebben geprobeerd te expanderen. ben ik in, in, in Engeland, dat is niet gelukt. Hè? We hebben twee keer geprobeerd te expanderen. Eén keer, uh, keer naar de US, één keer naar de UK. UK inderdaad volledig op eigen uh, middelen. Mm -hmm. Dat is niet gelukt, dat klopt. Dat was in Hoe de... kwam dat? Want waar ging dat voor fout? Dat integreert me. Nou, we hebben eigenlijk het, uh, de klassieke fout gemaakt... Van een, uh, van die elke ondernemer maakt op het moment dat hij naar het buitenland gaat. Ja. En, uh, ik ben erachter gekomen dat je hem echt zelf eerst moet maken. Je kan hem niet uit een boek lezen. Je moet hem echt eerst zelf maken mm -hmm. om erin te gaan geloven. Uh, en dat is dat we gewoon ons Nederlandse businessmodel um, uh, even vertaald hebben in het Engels. En dachten ja. van, nou ja, weet je, als het hier werkt, dan werkt het daar toch ook. Ja. Nou ja, dat is... Uh, en dan niets is minder waar. Deel 2 van de wijze les. Waar gaat het dan fout? Wat had je niet ingeschat? Waarom kan je dat Nederlandse businessmodel niet op, het Engels, op de Engelse markt plakken? Ja, dan, dan gaan we weer even in op ons specifieke product. Ja. Uh, en dat is echt van A tot Z. weet je, uh, Vanaf idee tot aan deurmat. Mm -hmm. uh, een hele hoop gebruiken. En dat zit hem dus echt in de cultuur ja. van, uh, van, van zo'n land. Is anders. Uh, hoe je met, uh, met, uh, met uh, consumenten communiceert. Uh, of dat via... Uh, bij een klantenservice bijvoorbeeld. Of dat via een telefoon of via uh, de e-mail is. Mm -hmm. uh, wat voor plaatjes je daar verkoopt. Zelfs de usability. Dus de hele, de, het hele klikpad eigenlijk in een site. Dat ja. is cultureel. Kan dat net wat anders zijn. Nou, hey. uh, daar hebben we een hoop van geleerd. Ja. Uh, we zijn nu bezig met, uh, met uh, de volgende stap. En dat is uh, de stap naar, uh, naar uh, Duitsland. En, en, en, en daar ja. hebben we juist een hele hoop onderzoek gedaan. Consumentenonderzoek, marktonderzoek. Echt snappen, wat beweegt die consument nou eigenlijk? En uh, dat betekent niet dat het 100% garantie voor succes is... maar dat we wel... Nou, met een, een, een zekere mate van waarschijnlijkheid kunnen zeggen... dat we de juiste snaar raken ja, je bij komt, de consument. Je komt beter beslagen dan ijs ditmaal. Absoluut. En ik neem ook aan dat de, dat de Duitse markt intrinsiek cultureel... ook meer lijkt op de Nederlandse dan de, dan de Engelse markt. Ja, nee, dat lijkt, is hè? ook echt zo. We hadden ja, dus, dus, al eventjes over, over geld verdienen. Uh, een paar dubbeltjes per kaart gaat naartoe. Ik zei in de intro, winstgevend zijn jullie sinds dit jaar. Sinds ja. deze maand of uh, is de winst al nee, gerealiseerd uh, er, voor? Nee, eerder, eerder dit jaar. Okay. En, uh, kijk... Ik gaf het net al aan, een paar dubbeltjes per, per kaart. Het gaat dus om hele, een heleboel kaarten voordat je daar een bedrijf van kan bouwen. Ja. Nou, wij hebben echt onze eigen wenskaartfabriek. te werken bij Greets ongeveer 70 mensen. Uh, dus dat betekent ook dat je een hele hoop kaartjes moet verkopen. Ja. Uh, en tegenwoordig trouwens ook cadeautjes erbij. Flesjes wijn, een ballon, bloemen, ja, cadeautjes. Dus, dus, dus dat is eigenlijk om het moment waar, waarvoor jij een wenskaart wil versturen. Om dat nog wat, wat dikker aan te doen. Zal ik maar zeggen? Ja, okay. um, inmiddels is het zo dat we er voldoende verkopen om. Ja, Hoeveel ja, doe je er per jaar? Um, ongeveer 5 miljoen. 5 miljoen. Ja. Hoeveel kaartjes worden er totaal in de Nederlandse markt verstuurd per jaar? Er worden Menskaart... In de Nederlandse markt, inclusief kerst, ja. er worden er zo'n 350 miljoen verstuurd. Ja. Dus jullie en doen En daarvan is de helft ongeveer kerst. De helft kerst. Ja. Ja. Dit is ook jullie topmaand. Dit is absoluut onze topmaand. Maand. Maar uh, wij kijken met name naar, zoals wij dat noemen, de everyday business. Ja, dus ja. verjaardag, uh, beterschap, uh, zomaar, dat soort kaarten. Ja. Ja. Nou, 5 miljoen op uh, 350 miljoen, Dan heb je nog een hele hoop, uh, hele hoop te doen, denk ik. Hè? Ja, moet je, je nagaan. Ja, zeker. Hoe ga je dat doen? En, uh, nou, eigenlijk een, een aantal routes... Uh, aan de ene kant zeggen we, we willen gewoon de bekend, naamsbekendheid van Greets mm. nog, een, uh, nog, een, nog een stevig impuls geven. Ja. Daarnaast willen we vanuit die wenskaarten, en daar hebben we al een aantal stappen voor gezet, willen we het productportfolio gaan uitbreiden. Met wat? Uh, nou, met bijvoorbeeld cadeaus. Je ja. uh, dus stuur daar... een kaart met een flesje wijn erbij. Je stuurt een kaart je met een flesje op wijn. Ook, hè? Maar, maar als, je, als je een kaart naar een vrouw stuurt, dan stuur mm -hmm. je er misschien eerder een bloemetje bij. En op het mm -hmm. moment dat je een kaart naar een kind stuurt, dan, dan, stuur, Geen dan, wijn bij, nee. dan, dan stuur je een prachtige doos <laughs> met een mooie ballon. En ja. dan, weet je, dat is echt een megadoos. En dan gaat die doos open, komt die blond eruit, zit een lintje aan en die, en die wenskaart. Nou, ja. dat is echt de beleving die Greets um, um, ja. um, te tafel brengt. En daar ga je meer, meer van verkopen dus dan slechts wij. Dat van is de een, van de, een ja. van de dimensies waarop we ja. groeien. Daarnaast zeggen we, we, er zijn nog een aantal stappen te zetten mm -hmm. op product-markt combinaties. Dus dat zijn echt specifiek geboortekaarten, trouwkaarten, business-to-business. Ja. Business. En daarnaast, waar je het net over had, het buitenland. Hoe gaat uh, Duitsland uh, Greets heten? Gruusdie? Ja, dat is het. Nee, greets. Gries.de, Gries dat blijft ja. gewoon zo. Ja, Gries.de uh, is, uh, is een geregistreerd Natuurlijk. merk uh, ja. wereldwijd. En dat uh, nou, heeft ons in de afgelopen jaren... Uh, ja, is ons wel bevestigd dat het echt gewoon een stevig, uh, stevig merk is. Dankjewel. Johan van Vilpen hoorde u. Bedenker en eigenaar. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Ed Tros in Bedrijf. Ja, van Greed wilde ik nog eventjes zeggen. Ze zijn niet altijd welkom op kerstborrels... en ze keren na een jaar hard werken vaak huiswaarts... zonder een beter gevuld kerstpakket onder de snelbinders. En dat terwijl juist die ZZP'ers zo'n kerstpakket zo goed kunnen gebruiken. Want, wat blijkt uit ons ook... de werkeloosheid onder ZZP'ers is groot... en de inkomsten liggen vaak onder het minimum. Utrecht Netwerk organiseerde daarom... Van deze week het event: een kerstpakket voor jou. Waarbij ZZP'ers een kerstpakket kregen uitgereikt voor onder die snelbinders. En onze verslaggever Misha Blok was erbij. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Beste de mensen, allereerst even in het kort: Utrecht Netwerk is nu zo'n 2,5 jaar geleden opgestart. Um, het, was een, het is een beetje uit de hand gelopen, want we zijn nu met z'n uh, tienduizenden, dus dat is wel heel redelijk veel. Godfried Bogaert van de Utrecht Netwerk, wat gaat hier vandaag gebeuren? Nou, we noemen het uh, een kerstpakket voor jou. En dat is een van de evenementen van Utrecht Netwerk die wij uh, nu ja, voor de tweede keer organiseren. En eigenlijk is het een soort uh, bindmiddel tussen uh, zelfstandige mensen die eigenlijk geen kerstpakket krijgen... Maar in dit geval wel, omdat we uh, hebben afgesproken van... neem allemaal een kerstpakket mee voor 25 euro. Dat doneer je dan feitelijk in de groep. En iemand anders gaat er met je kerstpakket feitelijk vandoor. Um, de kerstpakket staat wel centraal. Maar het gaat eigenlijk om het verbinden van, uh, van de mensen die wel zelfstanders zijn. Dus de eenzame ZZP'ers de kerst doorhelpen? Een beetje wel, ja. Jullie zijn de enige partij in Nederland die dit organiseren? Ja, het idee komt eigenlijk een beetje uit Amerika, moet ik toegeven. Dat is de, de Freelance Christmas Party... Daar zagen ze inderdaad al dat freelancers al niet een, uh, ja, een soort verbindenis uh, konden hebben met kerst. En we zien nu ook dat andere steden zeg maar, ook nu volgen. Dus uh, voor mij hebben we nu Amsterdam, Leeuwarden en Eindhoven. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Nou, er staan hier twee uh, vrouwelijke zzp'ers aan een uh, Prosecco'tje. Er is laatst een uh, onderzoek geweest van de vacature-website uh, Jobbird. Waarin werd gezegd, één op de twee zzp'ers zit werkloos op de bank. Wie van jullie zit werkloos thuis? Nou, niet helemaal werkloos, maar wel uh, zwaar weer, zeg maar. Ja. Waarom? Nou, de, de opdrachten nemen wel af. Je merkt dat opdrachtgevers toch wat voorzichtiger zijn met het uitgeven van geld. En nou ja, dat merk ik direct aan de hoeveelheid opdrachten die je krijgt En dat je de prijs inderdaad wat moet gaan drukken en dergelijke, ja, dat voel ik wel heel erg uh, aan mijn werk. Wat voor bedrijf heeft u? Grafische vormgeving en desktop publishing. Dus ik maak magazines en uh, krantenpagina's, folders, uh, brochures. En is dit dan een van de manieren om toch die uh, verbinding te vinden met andere zzp's en toch weer misschien aan nieuwe opdrachten te komen? Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Dat is een van de redenen ook om, uh, om aan zo'n uh, initiatief uh, mee te werken. Krijg je wel eens een kerstpakket? Nee, eigenlijk nooit. Nee. Dus dat vind ik er sowieso wel heel leuk aan. Als je bij een bedrijf werkt, dan worden er gezellige kerstlunches georganiseerd. Gezellige kerstborrels. En als zzp val je toch een beetje buiten de boot. Ja, nou, ik probeer wel. Uh, er zijn ook wel andere uh, plekken waar je waar je een soort van kan aansluiten. Er is bijvoorbeeld een netwerk voor scenario schrijvers waar ik dan bijvoorbeeld ook aan verbonden ben. En ook zij regelen natuurlijk borrels en, en, en uh, evenementen. Dus op zich zijn er wel wat dingen zo door het jaar heen. Maar um, ja, met kerstmis dan zoiets als dit, dan is er eigenlijk niks. Nee. En uh, straks lekker met een kerstpakket naar huis. Wat zit er nou in het meest ideale kerstpakket? Iets wat ik totaal niet zou verwachten. Dus iets wat ik nu niet kan verzinnen. Dus geen blikjes ananas, geen nee, ragu? Uh... Nee, dat hoeft voor mij niet. Als iemand een beetje creatief uh, erover nagedacht heeft, dan vind ik dat eigenlijk al heel erg leuk. Dan wordt een heel mooi kerstpakket hier uitgepakt. Ja, klopt. Wat zit er allemaal in? Um, het is uh, een pakket wat uitnodigt om uh, liefdevolle aandacht aan jezelf te besteden, zodat je dat ook aan anderen kan besteden. Mag ik eventjes kijken. Kaarsjes. Ja, kaarsje en uh, speciale dessertwijn en uh, lekkere nootjes. Je bent ZZP'er. Klopt, ja. Ik ben theatermaker. Er is kort geleden een onderzoek uitgekomen van een uh, vacaturewebsite En die zei van, nou, de ZZP'ers hebben dit eigenlijk heel erg zwaar. Uh, ongeveer 60% zit onder die uh, minimuminkomengrens. Uh, Herken je dat? Uh, op dit moment wel, ja. Ja, maar ik ben nog maar pas begonnen. En uh, dat is uh, anderhalf jaar. Dus het is nog allemaal zo op gang aan het komen dat nog niet de, de opdrachten binnenstromen. Ik moet er nog hard mijn best voor doen. Ja. Maar goed, ik ben nog wel pas begonnen. Hè? Wie weet wat me nog te wachten staat. En zo helpt Utrecht Netwerk ZZP'ers de donkere dagen door... met goed gevulde kerstpakketten. U hoort een verslag van Misha Blok. We hebben het vandaag al gehad over kerstkaarten, kerstpakketten. Maar wat ontbreekt er dan nog in een officieuze kerstuitzending als deze? Uiteraard het kerstdiner. En dan staat er bij iedereen iets bijzonder op het menu. In Nederland is dat eh, konijn, hazenpeper. Maar misschien ook wel een kerstkalkoen. Die kalkoen is in alle Engelstalige landen onlosmakelijk verbonden met kerst. Bij ons niet helemaal. Maar wij hebben toch een ongekroonde kalkoenkoning in Nederland. En die zit hier aan tafel. Henk Kolen. En die komt uit het Limbers, Heidhuizen. En kolen, goedemiddag. Ja, Goeiedag. helemaal komen rijden. Want nog een bestellingje afgeleverd. Ja, nee, ik ben vanmorgen om zes uur weggereden om nog wat uh, bestellingen te doen. En de laatste heb ik een uh, bus hem afgeleverd. Ja, nou denk ik. Ik bij kalkoen altijd aan een soort uit de hand gelopen kip van veel te veel kilos met van het witte lillige vlees wat niet zo lekker is. Nou, goed, het is eigenlijk allemaal verkeerd gegaan op het moment dat we de dieren te jong gingen slachten. Ja. En daardoor hebben ze heel weinig ruggenvet. En daardoor zijn de mensen de kalkoen nog eens gaan vullen. Ja. En omdat die daardoor uh, veel langer naar over moet en de kerntemperatuur niet bereikt wordt, ja. Ja, gaan ze ook nog speklappen op doen, ja. varkensvlees, terwijl we kalkoen gaan eten. Ja. Dus het is helemaal verkeerd gelopen met de. Met de jonge dieren, zeg maar, te slachten. Ja, maar dan eet je dus een meelhap met spek en uh, en en en vulling. Het soort naar ma maakt ze met Engeland wel, hè? Eh, nou, niet helemaal. De Amerikanen hebben dat gedaan. De Engelsen okay. die weten nu al wat lekker is. Wat lekker is. En ja. de Nederlanders ook, dankzij dankzij ja. Henk Wat Want eventjes, hoe gaat dat nou? Uh, uh, uh, jullie hebben een hele speciale kalkoen volgens ja. mij. Hè? Ja. Wij hebben, we importeren de, de Kelly Brons kalkoen vanuit de Engeland. Kelly Brons kalkoen. Nee, afgeleid van de familie Kelly. Uh -huh. uh, die de kalkoen kweekt in, uh, in Engeland. Ja. En bronzen door uh, de, de kleur van de kalkoen. Daar hebben ze een merknaam, Kelly Bronzen, van gemaakt. Juist. En waar, wat is dat anders dan die, die, die, die lillende, snel groeiende te vroeg geslachten, uh, vieze kokoen? Nou, te, te vieze en te vroeg... Uh, ja, ik vind het vieze dingen. <laughs> ik denk, uh, okay. <laughs> um, nou goed, de kellebrons kokoen uh, zijn ve verschillende rassen die gehouden worden mm -hmm. uh, buiten. En ze worden echt vol, uh, op volwassen leeftijd geslacht, zodat ze ja. ook voldoende ruggenvet hebben. En dat ruggenvet gaan we juist gebruiken. Ja? En, en omdat ze dus een, een, uh, buiten hebben gelopen, goede bespiering hebben, oh. ja? en in de winterdag extra vet aanzet, ja. gaan we die gebruiken uh, in de oven. En je legt hem dan ook met de borst omlaag, rug ja. naar boven, ja. zodat het ruggenvet heel mooi door het vlees kan gaan. Ja. En dus niet vullen. En, en vullen geen, geen spectrum heen. Als heb je hem niet nodig? Nee, nee gewoon niet nodig. We gaan ook kakoen eten, geen ja. vakstof. En dan blijft het een lekkere, mals kakoen biefstuk. Ja, de kenners weten het. Ja, absoluut. Maar dat is een duur beestje, denk ik, of niet? Nou, het valt wel mee als je ziet wat hun wat we werk eraan doet. Uh, niet alleen dat ze buiten. Ze worden dus extra volwassen, dus een lange, een, een, een lange periode dat ze buiten lopen. Ja. Vervolgens worden ze met de hand geplukt, hm. ze worden gerijpt in de, in de koeling. Ja, en vervolgens. Mooi, wacht even. Ze Gerijd. moeten ook een beetje aardig worden. Net als... Ja, ja, ja. ja. Uh, ze, zeg maar, voor de Nederlandse kokoenen geldt dat geld ongeveer 10 dagen maximaal. Mm -hmm. Voor de Engelsen, die mogen zelfs het vijf weken in de koeling hangen. Maar mm -hmm. dat is het natuurlijk voor de betere betalers. B ja, oké, okay, ja. komen we zo op. Maar bederft dat niet zo cocoon? Nee, absoluut niet. Als je, ze worden, zoals ik juist verteld heb, met de hand geplukt. Mm -hmm. Ze worden ook gedood met stroom. En vervolgens krijgen ze eh, wordt een scalpeermesje in de keel gestoken en de bloed loopt er helemaal uit. Hm. Ja? En de rest blijft het helemaal gesloten. De organen blijven in dit lichaam. Ja. Koppoten blijven eraan. Dan gaat hij de koeling in. En vervolgens, eh, als ze eruit gaat worden... dan worden de organen apart, de eetbare organen, apart verpakt. Hm. En dan gaat de kalkoen in de doosje... en wordt bezorgd bij, eh, de, bij de huishoudens die het besteld ja. hebben. En dan zegt u net, met name de dure kalkoenen. we waren nog niet helemaal over de prijs. Wat kost dat per, ko per kilo? Consumentenprijs is 17,50 euro per kilo. Goh. Nou, nee, vind ik niet. Dus nou ja, be zo'n be zo beetje zo'n lekkere kalkoen met veel rugvet die goed bespeerd is... die bij u door de velden heeft geholpen... die weegt toch tussen de 6 en de 10 kilo? Nou, nee. De, we hebben ze vanaf 3,5 kilo. Mm -hmm. zeg maar voor, en zeker voor, uh, voor Nederland uh, 3, 4 kilo, 5 kilo. Uh, in Engeland zijn ze altijd met zeer veel mensen aan tafel. Dan pakken ja. ze natuurlijk de 10 kilo. Hè. Ja. Veel vrienden aan tafel. Maar dan ben je toch een dikke 160, 170 euro's 10 ja, dan dan dan dan je 10 kilo. Ja, maar dan krijg je ook wat. Ja, dan kan je met een hele hoop mensen en lekker ja, van en eet, lekker he, van he? eten. Ja. En de volgende dag, natuurlijk, een mooie web maken en dan Sisi kijken van bank. Huh? Ja, gewoon liggen. Ja, natuurlijk. <laughs> Na die enorme kalkoen. Ja. Ja. Ja. Uh, nou begrijp ik ook dat er onderscheid is tussen gewone kalkoen en kerstkalkoen. Wat is dat dan? Nou, de, de, de, zoals jullie dat noemen, de gewone kalkoen. Uh, oh. Dat is de kalkoen die uh, zeg maar het hele jaar doorverkrijgbaar is. Ja. En gewoon in filetjes, uh, dijbeen, rollades en okay. dat soort zaken. En de kerstkalkoen is helemaal uh, gehouden. Het zijn oude landrassen die ook niet heel zwaar worden. En dus meer geëigend zijn. Voor een hele kalkoenen op tafel. Ja. Nou, nou gaat u kalkoenen doen. Hoeveel kalkoenen zitten jullie weg? Uh, met de kerst? Ja, met de kerst. 1500. 1500 kokoenen. Ja, als je het omrekent, dan zijn ja. het ongeveer 10.000 mensen... die vanavond of morgenavond genieten. Een kokoen zitten, een Kelly Bron zitten te eten. Ja, ja. Uh, Wie koopt dat? Want het zijn alleen maar rijke mensen. Nee, nee absoluut. U, u nee, nee, nee. Het nee. zijn echte, echte genieters en de bewuste mensen... die zeg maar, van duurzaam dierenwelzijn houden. En, maar ook meteen ook van lekker eten. Dus ja. Je moet er gewoon vanuit gaan. het is gewoon goed. Maar waarvoor koop je dit? Want het, ik dat het gaat van bijna maar 5 hoog tot, tot, tot, tot de Rietenda. Oh. In, in Laren, eh, Zuid-Limburg, Texel, eh, overal. Maar met alle respect, bij maar vijf hoog. Eh, dit zijn toch hele dure uitgaven voor een, voor een eh, Maar de mensen eh, die sparen ook voor het kerstdiner. Hm. Mensen, ja, ze zijn er echt mee bezig. Als ja. je kijkt naar eh, een paar jaar geleden... toen bestelde een mevrouw bij mij een cocoon in augustus... Ja. Ja, ik vond het prima. Ik heb ze gebracht. En uh, met kerstmis weer. En toen heb ik haar gevraagd waarom ze in augustus ook die kakoen besteld ja. had. Dat was voor de voorbereiding van het kerstdiner. Maar het dus, heeft proef proefgegeten al. Die heeft proefgegeten. Met hele veel. <laughs> ja. Zeg maar van 1500 kakoenen kan Henk Kole niet leven. Nee, we hebben daar langs een kakoenbroederij waar we één dag kuikens leveren ja. voor de ja. En Daar langs, uh, de Calibrons Brons valt onder Flavors of the Farm. Waar we ook uh, speciale Essex varkens houden. Ja. En dat doen we samen met uh, Jimmy van Jimmy's Farm. Van, uh, dat is uh, op RTL4-programma over een ander boek. En Jamie Oliver en Paul Kelly. Oké, okay. want Paul Kelly, even Kelly Brons, dat is de ja. naamgever van... jullie fokken zelf geen kalkoenen, hè? Uh, nee, Ik, uh, we doen het samen met Paul in Engeland. Ja. En in Duitsland doen we samen de biologische kalkoen. Oké, okay. maar hij heeft die kalkoen, die Kelly Brons, bedacht... en die komt dus uh, naar jullie toe? Gaat die verpakt uh, of ja, gaat die het doosje klaar Last met KLM? Een paar dagen geleden zelf... zijn ze in een doosje aangekomen. <laughs> ja? Ja. En dan zijn ze al helemaal met de hand geplukt en ja, geslacht zijn ze en hebben ze klaar. uitgehangen. we zijn klaar. Wij moeten okay. de, we zorgen dan voor de distributie. distributie. Ja. Waarom, waarom bent u dit gaan doen, laatste vraag? Nou, in 2003 was vogelpest. Ja. En, uh, ik heb toen Paul Kelly opgebeld. Ik, zeg, uh, ik heb het personeel naar huis gestuurd. We staan een paar maanden leeg. Uh, wat denk je van om Kelly Brons te introduceren op vaste land? Ja. Hij zei, begin maar. Ik heb er 50 gekocht. Heel veel zweet en tranen om ze ja. kwijt te raken. Maar ja. mensen, dat ging mond op mond. Dat ging zo snel. Hm. Dat we nu op 1500 zitten. Ja. En, maar nog steeds wel uh, na de vogelpest weer terug in, de, in gewoon kip. Uh, in de business. Uh, kip? Kalkoen. K uh, kalkoen? Wel uh, kalkoen. Ja. Blijf kalkoen. kalkoen. Blijft altijd kalkoen. kalkoen ja. En wat eet de familie Koder de komende dagen? Een voor he? de hand liggende vraag. Ja. Dat is een koppertje. Oh, <laughs> wel lekker. He? Ja. Helemaal goed. Maar één of twee van 10 kilo... <laughs> nee, nee, nee, nee. Ik denk dat we een, een, een vijfstasje mochten. Het wordt een vijf. Vijf kilo kalkoentje. Ja, ja, ja. ja. Kijk eens dan. Hartstikke mooi. Henk Kolen, eigenaar van de Kalkoenboerderij Kolen uit het uh, Limburgse Heidhuizen. Voor meer informatie kunt u terecht op zijn site kellybrons.nl... Dank voor uw komst en niet te veel eten, hè? want dan wordt het inderdaad uh, met sissy op de bank. <laughs> Dat is nooit goed. Okay, Tot zover, okay, dames en heren. Informatie op het programma kunt u terugvinden op onze website www.trosinbedrijf.nl en op Nederlandse tekstpagina 257. Vragen, opmerkingen en suggesties naar inbedrijf.tros.nl. Na het nieuws van twee uur kunt u gewoon lekker doorluisteren bij de Tros naar de Tros Autoshow. Tot zo. Samen thuis, samen Tros. Opium, het cultuurmagazine van Radio 1, deze week uw gids voor de kerstdagen. Zannewallis de Vries over de kerstvoorstelling Woest Water. Erik van Muiswinkel is Scrooge, Het Winterboek van Gerbrand Bakker, De Notenkraker, Het Zwanenmeer en nog veel meer meer. Opium, straks tussen half drie en half vijf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hey Fred.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 Beleven waar kerstmis voor staat. Luisteren naar het echte kerstverhaal. Met warme dranken en een warm hart. Dat is Samen Kerstvieren. Ik ben Ruben Vlag. Namens de Pinkstergemeente nodig ik u graag uit er samen een schitterend kerstfeest van te maken. Kijk op samenkerstvieren.nl Inmiddels weet ik welk merk medicijn goed werkt en van welke bijwerkingen graag. Dus ik ben blij dat ik zelf mag kiezen van mijn zorgverzekeraar. Sommige keuzes wil je zelf maken. Bij ONVZ staat jouw keuze van arts, ziekenhuis of medicijnen voorop. En voor advies staan onze deskundige zorgconsulenten voor je klaar. Kom nu naar ONVZ.nl of bel je verzekeringsadviseur. Kosten je kostbaarste bezit. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Jullie Hollander betalen thuis Hause al zo veel met die pinpassen. En dan komen jullie hier op die wintersport.